Er gebeurden geen opzienbarende dingen, maar één ding werd me heel duidelijk. Die Bijbel was zo ontzettend boeiend. En verhalen werden nu werkelijkheden. Dat was een hele nieuwe openbaring voor mezelf. En al hetgene wat daar stond, werd levend. De beloften, de geschiedenis. Nee, het werd een hele nieuwe wereld. En op een bepaald moment was ik zo enthousiast...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 De Bijbelin is nu overgenomen door de Gezamenlijke Kerken van Haarlem en er werken vrijwilligers uit al deze kerken. Al mijn zon, al mijn zon Vergeef mij en genees mij. Vader kom, ontmoet mij nu. Want is water, breng je leven en vervist mij elke. Du genade waar u steeds ons maakt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 Communicatie, Nieuw Testament studies, archeologie, heel belangrijk, filosofie, eh, kerkgeschiedenis. Dus u heeft een heel uitgebreide studie gemaakt. Het dat, dat werd inderdaad, de eerste twee jaar eh, studeerde ik dus eh, algemene bijbelkennis. En daar, daar haalde ik mijn bachelor degree. En toen dacht ik, dat vind ik zo geweldig.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 honger en, en oorlog en bacteriologische dreigen zijn er misschien altijd geweest, maar nu zegt de Bijbel dat alles tezamen in één keer zal gebeuren. En dat is iets waar, waar een christen dus op geprepareerd moet zijn. Het lijkt op een wereldramp van immens formaat, maar tegelijkertijd is het een reddingsplan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 muse zijn ons moe zijn